Het noodlijdende Dubai krijgt een kapitaalinjectie van Abu Dhabi. Het gaat om 10 miljard dollar. Met bijna de helft van het geld betaalt het staatsvastgoedbedrijf Dubai World een lening af die vandaag afliep. De rest van het geld wordt onder meer gebruikt voor het betalen van leveranciers en aannemers. Dubai World verkeert in financiële moeilijkheden. Abu Dhabi wil met de onverwachte kapitaalinjectie investeerders en schuldeisers geruststellen.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 ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. The mood is right. The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 We krijgen er helemaal zin in de gezellige tijd aan het eind van het jaar. Kist op je radio bij CFM met Paul McCartney En a wonderful Christmas time. Nou, wat het aan het begin van die programma hadden we het er al over. Er zijn uh, gisteren flesjes aangespoeld op het Zalvoortse strand. En uh, ook nog uh, vaten. Ja, klopt. Ja. En we hebben daarvoor aan het telefoon... Nee, die hebben we dus niet. Niet? Nee. Misschien dat je nog een keer kan proberen te bellen. Probeer iemand van de brandweer daarover te bereiken. Maar uh, ja, die is uh, helaas uh, even niet bereikbaar. Doen we het gewoon eventjes anders. Dan gaan we eerst nog even een kort uh, kerstplaatje voor je draaien. Waaronder Rudolph. deze. Rudolph. Rudolph, de red Nose reindeer, had a very shiny nose.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 Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, as they shouted out with glee. Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer, had a very shiny nose. You even say it goes. All of the reindeer used to laugh and call him name. We hebben ze wel bij ons vandaag, uh, Albert-Jan de Kerstmaker. Dean Martin. Dean Martin. Riddle of the red Nose Reindeer. Maar we gaan nu, zoals beloofd, uh, hebben we contact met jo Jos Berkhout. Jos? Ja, zeker. die is in de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Uh, er waren wat ontwikkelingen op het strand van de week en uh, vandaar dat we zo vrij zijn geweest uh, jou even te bellen over de stand van zaken, want uh, er was alweer wat aangespoeld uh, deze week, hè? Ja, dat, wat je krijgt is als de wind wat gedraaien, dan uh, komt er ook wat meer aan de kust en dat krijg je nu ook aan de gang. Mensen gaan wandelen en komen dan allerlei spullen terecht. Dat is terecht. En deze keer kwamen er wat flesjes binnen en er stond een mooi rood kruis op. Ja, dan schrikt iedereen. En dan schrikt iedereen en uh, alleen men vergeet als ze in hun eigen grootsteen kijken... dat daar diezelfde flessen eigenlijk vaak staan. Dus het is altijd van belang, ja je moet voorzichtig zijn, maar lees even wat erop staat. Ja. En in 9 van de 10 gevallen gaat het inderdaad om een, uh, ja, een, een oplosmiddel of, of een toevoeging... die je eigenlijk ook thuis gebruikt met schoonmaken. Alleen dit zijn de wat grotere verpakkingen. Ja. En, en het Rode Kruis, het ja. En door de tussen uit ja, betekent dat let op, lees goed. Ga er inderdaad niet met je vingers aan zitten, maar lees eventjes als je het kan lezen wat er is. Ja. En bel in, bij twijfel inderdaad gewoon 112. En bijna de onderzoek is gebleken dat het gewoon... Uh, ja, ja, gewoon. In dit geval ging het om gisteren om 900 flesjes, uh, dat is een beetje een harder die gebruikt wordt bij uh, epoxy. Dus als je die boten mee repareren met een glasvezel. Ja. En uh, ja, daar gaat, dat zijn de wat grotere verpakkingen, want de boot is wat groter. Maar zoals we dat mooi zeggen, het was geen gevaar voor de volksgezondheid. Uh, nou, als je het opdrinkt... <laughs> volgens mij moet je dat ook met jouw eigen huismiddel ook niet doen. Nee, klopt. Maar goed, uh, ze, waren, ze, ze waren dicht en uh, ja. ze zijn nu van het strand geruimd. En uh, tot onze grote verbazing hoorden we dat er vandaag ook weer tonnen waren aangespoeld. Vanmorgen... hè? Ja, er zijn wat vaatjes aangespoeld en dat gebeurt wel meer. En wat we ook gedaan hebben is, alle vaatjes die we nu zijn tegengekomen, hebben we gewoon meegenomen. Ongeacht uh, wat het is. Want over het algemeen is het inderdaad, zijn het schoonmaakmiddelen. Ja. Maar dan de vaatjes van 20 liter. <laughs> ja. 20, 20 liter schoonmaakmiddel. Uh, vaatjes. Ja. Hey Jos, het uh, valt mij wel op dat uh, meteen de landelijke pers er ook uh, bovenop springt. Want gistermiddag hoorde we continu uh, op de radio van... Bij Sovort zijn flesjes aangespoeld. Gaat dat uh, in uh, coördinatie met jullie? Dat jullie de pers uh, daarvan op de hoogte brengen... en dat het meteen op de radio komt? Nee, nee, nee. Net zoals uh, als, als altijd. Uh, je hebt... Dat heet P2000, het titelsysteem van de brandweer, de politie, de reddingsbrigade. En die meldingen die zijn uit te lezen. En aan de hand van die melding gaan inderdaad ook de pers nog wel eens rijden. En gaat wat navragen. En zo gauw wij weten wat er aan de hand is, want wij horen natuurlijk via andere kanalen wat er wel aan de hand is. Mm -hmm. En dan, dan weten we al gelijk, uh, oké, okay, het is niks, het is alles andere. Maar dat wil de pers nog wel eens, uh, ja. heeft vervolgbericht niet horen. En dus niet horen dat er niks aan de hand is. Oké, okay, gewoon een beetje sensatie maken van dat verhaal eigenlijk. Nou nee, ja en nee. Ze hebben wel gelijk, want als er wat aan de hand is, wij schalen vrij ruim op gelijk in het begin. Maar als het echt fout is, moeten we gelijk kunnen ingrijpen. Alleen wij schalen daar weer gelijk terug. En dat is het gedeelte wat het pers niet hoort. Ja, nou is het zo, uh, Jos. Uh, jij bent uh, van de brandweer. Dan de denken ze, nou de mensen denken van de brandweer is er om brand te blussen, natuurlijk, hè? Dat is, dat is de hoofdtaak ook van jullie, maar jullie doen ook allerlei bijtaken, waaronder uh, dit. Wat doet de brandweer nog meer allemaal, voor de mensen die het niet weten? Die het niet weten. Nou, in principe is het dat het aantal brandmeldingen maximaal de helft is van de alarmeringen die wij krijgen. Voor de rest is het uh, het bekende kat uit de boot, uh, maar ook het openen van een deur. Het vinden van allerlei uh, rare vaatjes uh, met spullen, zoals jullie merken. Maar ook inderdaad uh, de slachtoffers uit de auto halen als ze bekneld zitten. Het ja. helpt bij reanimaties. Uh, ja, en zo kan ik van eigenlijk alles... Uh, als ze niet weten wat er aan de hand is, bellen ze meestal de brandweer. En uh, daar zorgt het uh, team van de brandweer Zandvoort uh, hier in Zandvoort voor. Hoe groot is jullie team eigenlijk, Jos? Hier in Zandvoort is het nu zo'n beetje 45 man. Hmm. Maar uh, we zijn niet meer een onderdeel van de gemeentelijke uh, organisatie... maar we zijn sinds uh, anderhalf jaar regionaal. Dus de hele regio kennen we al. En dat betekent ook dat je in de hele regio uh, ingezet wordt... Dat werden we altijd al, alleen nu zijn we ook onder de vlag van de hele regio... Zijn we Oké. Okay. Uh, hartelijk bedankt voor deze update even en voor de achtergrondinformatie omtrent de brandweer. Dus de mensen kunnen gewoon weer rustig over het strand wandelen. Niets aan de hand. Gewoon genieten van uh, een heerlijk dagje strand. En wel blijven bellen als ze wat geks vinden, maar niet gelijk in paniek raken. Dat... Nee, meer Jos... zei het uh, Jos trouwens. Uh, 112 bellen als je het uh, niet vertrouwt. Is het echt dat nummer wat je moet bellen? Want dat is eigenlijk voor grote noodgevallen, toch? Of niet? Hoe, hoe meer enge tekens je erop ziet staan, hoe eerder je 1 en 2 moet bellen. En er is inderdaad ook een, een, een soort hulpnummer van de politie. Uh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. En ik denk dat met velen met mij die er niet uit mijn hoofd weten: 0900-8844. Kijk, zo, dat zo, is zo. Dat moet je uitleggen. <laughs> ja, die bel ik zo <laughs> vaak namelijk. Dus... <laughs> Oké, okay, Jos. Hartstikke bedankt voor deze update. Okay. En uh, wellicht tot de volgende keer. Je weet maar nooit. Okay. Bedankt. Dankjewel, Jos. van CfM, de single van Ilse de Lange. We kunnen hem niet helemaal draaien, want we gaan snel over naar Joop Fris. slot van de eerste helft. Joop, hoe is het daar? Ja inderdaad, slotfase van de eerste helft en het staat ondertussen 2-0 toen jullie naar het nieuws en de boodschappen luisterden was het, uh, even kijken Edwin Milton die een hele snelle rush over de linkerkant van Zandvoort gezien maakte Thierd uh, Ayersen kon er niet meer bij komen uh, Milton kon de bal voor krijgen waar uh, Mauricio uh, Cabezza uh, helemaal vrij stond om die bal gewoon lekker in het net te leggen en Boyd de tweede keer de gang naar het net te laten maken en dit is nu het uh, laatste 5 van de scheidszetten, ik vind het niet Heel erg dindrund. Hij meet ze ja, toch wel met twee maten, denk ik. En Pieter Keur maakt ze daar uitermate druk over. Dat weten we. Dat kennen we van hem. Maar dit keer heeft hij wel eens een keertje gelijk. En eh. Uh... Uh, helaas wordt daar niets aan gedaan of kan je er niks tegen doen, Dan laat ik het zo zeggen. Goed, we hebben nog 45 minuten om er nog iets aan te doen. Ik ben benieuwd hoe of wat. Ondertussen is inderdaad Michel de Haan uh, gewisseld voor Michel Armejo. Uh, dat is, vind ik toch wel een aardelating. Maar laten we nog eventjes hopen. 45 minuten moeten genoeg zijn om twee doelpunten te kunnen maken. Tot zo voor de tweede helft. En de ster hangt voor het raam. Dan hoor ik de klokken luiden, alle lichtjes gaan weer aan. Staat de boom in volle glorie, met daarbij een kleine stal. Hebben wij weer iets te vieren, klinkt dit liedje overal. Kerstmis is een feest voor iedereen. Gezellig bij de kerstboom met familie. zijn, ja die stem blijft altijd slaan deze dagen zijn er een. Als de kerstman weer in town is en het vreemd staat klaar, hoop ik dat het bij de dagen even voor ons neer gaat. Samen zingen bij de kerstboom, jingle bells op stil en na. Alweer even denken aan die engel, die een boodschap heeft te draaien. Kerstmis is een feest voor iedereen. Gezellig bij de kerstboom, met familie om je heen. Kerstmis is een feest voor iedereen. Ja, die ster blijft altijd snel, en deze dagen zijn de heen. Kijk wat vaker om je heen.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 Kerstboom met familie om je heen. Kerstmis is een feest voor iedereen. Ja, de ster blijft al verstralen. Deze dagen zijn we in. Ja, de ster blijft al verstralen. Deze dagen zijn we een. Zet je radio onder de kerstboom en zet hem op ZFM. Zullen we dan even een muziekquizje gaan doen, Albert Jassen, op de zaterdagmiddag. Ja, het is toch donker en koud buiten, dus gewoon even een quizje op de radio. Wie was dit en van welk nummer kennen we hem nog meer? Dit was uh, een andere hit van hem. Van hem? En wie is hem? <laughs> uh, nee, dat is alweer een nummer daarna, hè? Nee, nee, ik, nee dit nummer. Heeft re uh, a Relight My Fire. Ja, heel goed. Heel goed, een heel, goed. heel goed. Hem. Met de naam? Nou, nog de naam. Den, den, den, den, den, den, den. Ik ja, heb Hartman. Danny, Hartman. Ja, Danny klopt. Hartman. Klopt. We are the young. is juist uh, bij CFM. We hebben weer wat berichten voor je. Ja, en wel uh, kijken we even vooruit naar uh, een, een heel mooi jazzconcert. En wel op zondag 20 december vindt vanaf half drie alweer het derde jazzconcert van Jazz in Zandvoort van dit jaar plaats. Dit decemberconcert zal in het teken van de kerstdagen staan. Met toeschouwers in feestkleding, een sfeervol theater, uh, De Krocht. Het fantastische trio uiteraard onder leiding van Johan Clement. En Shirma Roes als gast. Na Gretje Kouwveld en Benjamin Herman is het ditmaal de beurt aan het buitengewone zangtalent Shirma Roos. Deze jonge dame heeft een dijk van een stem en zingt met een ongelooflijke power. Buitengewoon geschikt dus voor een kerstconcert. Roes woont sinds negen jaar in Nederland en combineert een professionele zangcarrière... met een studie aan het Rotterdamse Conservatorium. Ze heeft onmiddels opgetreden met grote namen als Candy Dulver, Randall Corson en Anouk. Wie kent haar niet? Inmiddels heeft ze ook toenees gemaakt door Zuid-Afrika, Eritrea, Egypte, Turkije, Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Engeland, New York, waar al, wherever, en de Caribische eilanden ook. Voortbordurend op het succes van vorig jaar toen de meeste dames in stemmingvol gekleed waren en de heren in smoking, wil de stichting ook dit jaar weer zorgen voor een geweldig jazzconcert in stijl en vraagt de gasten opnieuw in black tie en long sleeves te komen. Het moet een traditie worden aldus stichtingsvoorzitter Hans Rijmers. Na afloop van het kerstconcert serveert café restaurant Nuf voor het bedrag van 27,5 euro een heerlijk vijfgangen diner. Reserveren voor het diner kan via Hans Rijmers en dan komt hij telefoonnummer 06 535 78496. 06 535 78 496. Of e-mail, info, apenstaatje, artinex met een x.nl. Wie trouwens niet zo lang wil wachten op jazz, kan aanstaande zondag terecht in café Alex. Want daar is vanaf 5 uur. Niemand minder dan Ger Groenendaal met zijn Mainstream Jazz Combo te beluisteren. Dus morgen vanaf 5 uur, Café Alex, Mainstream Jazz Combo. En we hebben vandaag ook nog een gezellige kerstinloop. Vindt allemaal plaats aan de Flemingstraat nummer 55. Georganiseerd door ook Zalmfoort, steunpunt voor heel Zalmfoort. Nou, wat gebeurt er allemaal nog tot aan 4 uur vanmiddag? Dus je moet er wel snel bij zijn. Diverse kraampjes met kerstkaarten, kluwijn, cadeauartikelen en chocolademelk. En restaurant Bienvenue laat zien en proeven wat voor lekkers u kunt gaan halen al daar. Er is ook nog gezellige muziek en heel veel kerstsfeer natuurlijk. Dat allemaal vanmiddag bij de kerstinloop aan de Flemingstraat nummer 55. En iedereen is al daar van harte welkom. Oh.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 De House, joh. de Pink op de Zandvoortse Radio. Leuk like dat je luistert trouwens op zaterdag. We zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag met heel veel gezelligheid en gezellige kerstmuziek. En uiteraard ook uh, berichtgeving. Zojuist kwam Ander uh, even de studio binnengestormd. gestorven. was er ook zo meteen weer uitgestormd. Ja. Maar dan kwam hij binnen met Goeie Smorgens. En dan moesten ja. we meteen weer denken aan Jiske Vett, aan debiteuren, crediteuren. Zag van de week weer een stukje op de televisie. Blijft Dat blijft he? toch wel lachen hoor. Gewoon gewoon. Echt, helemaal gaaf. En hoe heet he? he? die dame die de koffie Ja, Blacht. Juffrouw Jannie. Ja, goed. Goed. Heel, goed. heel goed. Goed, uh, even wellicht Wat? voor de ouderen onder ons. heb ik nog een mooi bericht. Even wel even een zinvol bericht. Ten aanzien van uh, de OV-taxi. Ook tijdens kerst en oud en nieuw brengt de OV-taxi iedereen graag op de plaats van bestemming. Om teleurstelling te voorkomen op deze drukke dagen is het belangrijk de rit zo vroeg mogelijk te bestellen. Dat kan nu al. De ritten voor beide kerstdagen kunnen besteld worden tot uiterlijk dinsdag 22 december 6 uur. Door de grote drukte kan het voorkomen dat er geen rit beschikbaar is op het gewenste tijdstip. In overleg met de reiziger wordt dan gezocht naar een ander tijdstip. Op 31 december rijdt de OV-taxi tot uiterlijk 8 uur. En op 1 januari 2010, dat is pas volgend jaar, ja, heel ver rijdt weg. de OV-taxi alweer vanaf 8 uur. Wilt u dat nog even rustig nalezen, dan adviseer ik u even de Zandvoortse Courant te raadplegen. Want daar staat dit verhaal in. En dan weet u wanneer u kan bestellen en wanneer u opgehaald en zeker weggebracht kan worden. Nou, jij hebt het over 1 januari 2010. Dat zal weer heel snel, hoor. Het klinkt heel ver weg, ja. maar het komt zo... Komt zo naderbij. Klinkt heel... Ja, en wat verre. gaat er gebeuren op 1 januari 2010? Nou, vieren we uiteraard nieuwjaar. Hebben we de nieuwjaarsborrels die allemaal weer gaan komen natuurlijk. Ja. En, uh... En, uh, en ook uh, de nieuwjaarsduik. Juist. Mijn vraag is, van, ga jij meedoen? Uh, ga jij meedoen? Ik vind jou heel aardig, maar uh, ik doe niet mee. Nee, sla je een rondje over. Ik neem wel een rookworst. Hmm. En ik ga wel even kijken wie er allemaal uh, de, de lef hebben om het wel te doen. Is wel gezellig hoor. Elk jaar weer ja. uh, bij Take 5. Uh, en ook uh, dit jaar weer georganiseerd. Dus uh, je kan je inschrijven via www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Dus ik zou zeggen Rob, schrijf je in. Ja, dat dacht ik niet. <laughs> so So this is Waar wij zin in hebben is in de Jingle Bell Rock.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 Jingle Ah, hij is lekker hè, Jordan ja. bij CFM, de Jingle Bell Rock. Snel over naar Jovenes voor deel 2, de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. CSW tegen SV Zalfoort. Joven stond achter met 2-0. Hebben we daar al verandering in kunnen brengen? Ja, zeker. Dat is uh, inderdaad wel veranderd, maar dan naar 3-0. Dan, net uh, uh, jullie belden. Dat vroegen we niet. Moet ik het noteren? Ja, helaas, helaas, helaas. Het was uh, even kijken. Uh, uh, nummer 7, Ronnie Hilborst, Die uh, helemaal vrij stond. In eerste instantie kon uh, bij de VET de bal nog uh, pareren. Maar die viel voor de voeten van Hilborst En die hoefde alleen maar in te schieten. Er gingen wel via de handen van, de, van uh, de VET. Maar hij ging er toch heel mooi in. En het uh, staat dus nu met uh, 0-3 achter. Terwijl ze de eerste tien minuten van die tweede helft eigenlijk veel meer op de helft van uh, CSW gekomen zijn, hebben gespeeld. Maar dat, dan komen die hele gevaarlijke spitsen van, van, uh, van CSW. Dat zijn uh, de, zowel de centrum als de rechts- als de linkse spits. Ja, dat zijn vreselijke jongens. En dat uh, hebben we al een paar keer gemerkt. Dat is al in Zandvoort. En uh, er is er nu nog een eentje bijgekomen. En ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Zandvoort nu weer in de aanval. Over de rechterkant van het veld. Is de Nijtsenberg. Probeer daar over het langste tegenstander te komen. Lukt hem ook nou ja, is ja, weer terug. En die bal gaat via de voeten van de verdediger over de achterlijn. Het is een corner voor Zandvoort. Vanaf Zandvoort gezien, de rechterkant van het veld. En ongetwijfeld zal Berg die bal gaan nemen. En ongetwijfeld zal de luchtmacht van Zandvoort. de instantieert Arissen, Bas Lemmens, uh, Maurice Mol. Uh, die zullen allemaal in het uh, strafstopgebied verschijnen. Vanuit de klarkie, daar gaat die bal komen een goede voorzet, dat is wel eens anders te zien. En Bas Limmers kan er net niet bij. Kieper moet hem wegstompen. Valt voor de voeten van IJsselberg. 16 meter gaat hij in. Maakt een schijnbeweging. Krijgt die bal voor, laag voor, wordt weer weggewerkt. Over de zijlijn, Zandvoort mag gaan gooien. Druk van Zandvoort op het doel van CSW. Maar ja, eh, druk is niet genoeg. Je moet ook die bal in het netje kunnen krijgen. En dan eh, gaat het pas tellen. Maurice Mol gaat hem gooien. Kan niemand kwijt, is geen beweging voorin. Speelt Berg aan. Berg gaat de langste man, geeft hem voor. En dan kan er weer uitverdedigd worden. En nu ook goed uitverdedigd worden. c is een bal bezet over de linkerkant van het veld. Is het uh, uh, Milton die, die net die bal niet binnen kan houden. Uh, het is Sanford uh, die niet mag gaan gooien, want inderdaad, de zag het goed. Tjerdaar, uh, ook kwam als laatste met zijn voeten aan de bal voor dit die de zijlijn overging. Dus. De we mag ter hoogte van de middellijn de bal weer in het spel gaan brengen. Ondertussen is dus 14 minuten gespeeld... En het is uh, weer zonder dat nu een bal bezit. Het wordt heel hard gewerkt, maar het is een beetje ongelukkig allemaal. Uh, Remco Ronde naar Jan Sonneveld. Sonneveld in de diepte. Dat heeft totaal geen zin. Want ook achterin staan een paar hele snelle jongens. En die bal kan heel simpel uitgelegd worden. Vier aan de verdediger naar de keeper. Die een weg moet trappen. En Bas Lemmels nu. Lemmels, die komt naar Sonneveld. Sonneveld in bal bezit. Een hele slimme voetballer. Kijken wat hij ermee kan doen. Speelt daar Maurice Mol aan. Mol kan er niet goed bij komen. En hij gaat vier voet van Mol over de zijlijn. Kortom, C2 mag weer in gaan gooien, maar nu op hun eigen helft. We hebben gespeeld, bijna 15 minuten en de stand is 3-0. Het was nou zo'n plaatje uit de tijd dat je nog echt cd's kocht, weet je wel. Cd's al het jaar, echt van die echte cd's. Ja, maar zeg, er heb... staat echt veel Collins op en zo, allemaal heel origineel. nog, Je slag voor, want ik heb de LP's nog. Ja, de LP's, ja, die heb ik ook nog, ja. Dus, uh, nee, veel Collins, heerlijke muziek. Na de Day in Paradise hoorde je uh, bij CFM Zalvoorts. Nou, ik vertel het zojuist al, als je zin hebt in salsa dansen... Het gaat 4 januari gebeuren allemaal. 10 lessen in pluspunten worden dan georganiseerd door Club Fiera. En iedereen mag meedoen. Wil je daar meer informatie over... dan kan je bellen met 023 57 403 30. Of volg gewoon even een gratis proeflesje. Kan vanavond allemaal gebeuren. Vanavond 12 december in de Cubaanse Café Nutjes aan de Smedestraat nummer 35 in Haarlem. begint allemaal om 8 uur en het is helemaal gratis. Iedereen is van harte welkom daar. Vanavond om 8 uur om lekker te gaan salsa dansen. Oké, okay, en in de beeldentuin van het Zandvoortsmuseum... is vanaf 12 december, dat was dus vandaag, of is dus vandaag... De tentoonstelling Keramische Sculpturen, een wintertentoonstelling van J.F. van Belen, te bewonderen. De tentoonstelling duurt tot 7 februari 2010. Jan van Belen woont sinds 1986 in Zandvoort. Over zijn eigen sculpturen zegt hij, mijn sculpturen verbeelden spanning tussen vorm en kleur, rust en beweging en hemelse en aardse thema's. De grote verscheidenheid aan de vormen prikkelt de fantasie. En behalve in het Zandvoortsmuseum Museum... wordt ook in de bibliotheek Duinrand aandacht besteed aan het werk van Van Beden. Vanaf januari 2010 zullen diverse schilderijen en poppenkastpoppen... van zijn hand te bewonderen zijn. In de tentoonstelling Ontpoppen. Oké, okay. <laughs> toepasselijke titel. Helemaal goed. Nou, heb jij zin in de kerst? Nou, dan zit je bij CFM helemaal goed. Want we hebben er weer eentje klaarstaan. Zo'n geweldige kerstplaat. Ja. Hier is Michael Bolton en Santa Claus is coming to town. ...dat ik een uniek nummer heb uitgezocht. Maar... Ja, nee, nee, dat gaat zeker niet lukken niet. <laughs> Michael Bolton hoor je, Santa Claus is coming to town. Het is altijd een gevaarlijke tijd, hè? Met name voor de hertjes. En voor de hertjes is het helemaal gevaarlijk nu. Dat is het geval. de provincie Noord-Holland wil ze gewoon in één keer pief poef, poef, poef. Ja. Nou ja, wat vind jij daar nou van? Ja, daar word je toch stil van. Ja. Eerst uh, zetten ze de herten uit. Dan moeten er meer herten bij komen. En dan uh, komen er meer herten bij. Ja, die, die hebben ook ergens gezien in natuurlijk. En ja. dan is het weer niet goed. Nee. Nou, maar goed. Uh, <laughs> het zei zo. Uh, ik had nog tijd voor één kort berichtje. Ja, natuurlijk. Ja, mag dat? natuurlijk. Nou, en dan, uh, Het gaat even over de Zandvoortse krant zelf. En het, wel het redactieteam zoekt versterking. Voor een nieuw op te zetten rubriekspagina zijn zij op zoek naar jonge, enthousiaste mensen die hier een bijdrage aan willen leveren. Het huidige redactieteam voor deze pagina bestaat momenteel uit twee jonge dames. Graag zouden zij één of twee mannelijke <lacht> of vrouwelijke collega's welkom heten. Tussen in de leeftijd variërend van 25 tot 35 jaar. Oeh Willem, gaat niet lukken. De werkzaamheden zullen afhankelijk van de eigen invulling circa twee uur per week in beslag nemen. Enige journalistieke ervaring is een pre, maar geen noodzaak. Redacties per e-mail richten aan redactie. Aapestaatje Zand, Zandvoortse Courant.nl. Redactie: Apenstaatje, Zandvoortse Courant.nl. Dus ben je tussen de 25 en 35? Heb je interesse in de journalistiek? Wellicht al een beetje ervaring? Schroom niet en uh, neem contact op met de Zandvoortse Courant. Ik zegt de rest van de redactie? Pak maar mijn hand. Kom er maar bij. Gaat ook een plaatje van Nick en Simon over? We zijn er zo dadelijk weer na vier uur. Voor nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag.